3 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. In het noorden van Londen is de besloten uitvaartplechtigheid van Amy Winehouse bezig. Zo'n 200 familieleden en vrienden van de zangeres zijn erbij. Sommige vriendinnen dragen net zo'n suikerspinkapsel als Winehouse. Het publiek wordt op afstand gehouden. De uitvaart wordt geleid door een rabbijn. En na de plechtigheid wordt Amy Winehouse gecremeerd.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 Het weer bewolkt en af en toe regen of motregen. Op een enkele plaats kan de zon doorbreken en het is zo'n 19 graden. Morgen wat meer ruimte voor de zon, maar ook een paar buien. En met 20 tot 23 graden wordt het iets warmer dan vandaag. ABB Verkeersinformatie. Een file op de A2 Utrecht en Bos tussen Knop het Oude Rijn en Nieuwegein drie 3 kilometer. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar. De vertraging loopt behoorlijk op. Het is dan ook verstandig om via de A27 naar het zuiden te rijden. Bij Rotterdam ook file. Op de A15 Rotterdam naar Europoort tussen Pernissen en Spijkenissen 4 kilometer. In de Hoorn van Afrika heerst de ergste droogte sinds 60 jaar. Voor meer dan 10 miljoen Afrikanen dreigt hongersnood. Mensen slaan op de vlucht op zoek naar voedsel en water.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. In dit half uur de tweede aflevering van een serie... over hoe de gaten die er in de samenleving vallen door de bezuinigingen... door vrijwilligers worden opgevuld. En in de zomermaanden spitsen we rond kwart over drie... elke dag onze oren voor nieuws uit de regio. Collega's van de regionale omroepen van een regionale krant... vertellen wat hen aanspreekt in het nieuws dichtbij hun huis. En vandaag gaan we kijken in Groningen, Noord-Holland en de regio Rijnmond. Maar eerst dus onze serie over de vrijwilligers. Het kabinet Rutte bezuinigt stevig...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 Vandaag aandacht voor buurthuis in de Boomtak in Tilburg. Het buurthuis werd onlangs wegbezuinigd... want het gebouw en de welzijnswerkers kosten de gemeente te veel geld. Maar sinds kort is het buurthuis toch weer open... dankzij vrijwilligers uit de wijk die het beheer overnamen. Verslaggever Maarten Hag zoekt uit hoe ze dat afgaat. Nou, dan komen wij in de hal... En dan uh, gaan we uh, rechts naar de grote zaal, waar ook het uh, biljart staat. Van de... okay, dit is echt een beetje de, de huiskamer van de wijk, als ik hier binnenkom. Mensen zitten hier gezellig een uh, kopje koffie te drinken. Bokkenpootje erbij. En hier is natuurlijk, uh, dat kan niet missen, de bar. Zo, eerst even een bakje koffie. Wilt u de suiker of melk in? Ah, suiker lekker, dank u. Buurthuis in de Boomtak staat in een pittoresk straatje in de Tilburgse wijk Noordhoek. De huiskamer van het buurthuis wordt vandaag vooral bevolkt door grijze haren... die het terecht kunnen voor een praatje, een drankje en een potje biljart. Ik kom hier regelmatig in ieder geval om op te kijken op de biljart. Nou, ik heb, nou wel, uh, lang heb ik het wel nou lang niet gedaan. Een week of drie denk ik. Nou, het is even dicht geweest, hè, hier. Huh? Het is even dicht geweest, het buurthuis. Ja, daarom. En sindsdien heb ik niet meer gebouillard, dus... Het moet weer even dus een beetje in vorm komen. Ja, maar daar hebben we heel de tijd voor. Het is een bijzondere dag vandaag, want voor het eerst draait het buurthuis om de regie van de wijkbewoners zelf. Nadat het buurthuis onlangs de deuren nog moest sluiten, op last van de gemeente. De gemeente had als optie dat er uh, vijf ton bezuinigd moest worden op het uh, buurtenwelzijnswerk. En dan was uh, een van de uh, kandidaten om gesloten te worden was, uh, ons wijkhuis. En in november uh, vorig jaar 2010 kregen wij als uh, wijkbestuur ineens te horen dat het wijkhuis uh, gesloten zou gaan worden. François van der Brugge is voorzitter van de wijkraad in Noordhoek. Toen hij hoorde dat zijn buurthuis wegbezuinigd werd, kwam hij in actie, samen met zijn wijkgenoten. Ik zie hier ook een, een postertje op het prikbord hangen. Het spandoek op de gevel van het buurthuis. In de boomtak moet blijven, handen af van de boomtak. Laat ons niet in de... In de steek stond dat. Ja, en allemaal, uh, nou ja, ja allemaal boze, vast, vastberaden wijkbewoners ervoor. Ja, er zijn uh, allemaal vast uh, wijkbewoners die hier komen. Na die dramatische mededeling hebben we het initiatief genomen om te gaan kijken of er mogelijkheid was om het zelf open te houden, op helemaal vrijwillige basis, en we betalen gewoon de huur aan de gemeente. En het is gelukt, we gaan officieel 1 augustus open, maar we blijven, zijn nu al open met, uh, hebt gezien, de biljachters zijn al bezig, we zijn nog het boel aan het opknappen, want er is dermate achterstallig onderhoud dat het toch het een en ander moet gebeuren. De steun van de gemeente Tilburg bestond voor een belangrijk deel uit het gebouw, waar de wijkbewoners gratis in konden. En twee fulltime welzijnswerkers die verantwoordelijk waren voor de bar en voor het beheer. Nu dat allemaal wegvalt, moeten de wijkbewoners zelf vol aan de bak. U bent, u bent een van de vrijwilligers die hier bezig is, aan het schoonmaken nu? Ja, ja, ja. Alles een beetje in de voorbereiding op een nieuw seizoen? Daar hopen we, ja, maar het is ontzettend vies. Dus er uh, moet heel veel gebeuren, wil het echt schoon zijn. Wat ja. is dit? Een laadje? Ja, wij, wij moeten alles opnieuw uitvinden, hè. Hier zitten telefoonboeken in. Alles is dubbel of niet of weg. Dus het is heel chaotisch. Even verder kijken, hier nog iemand achter de bar. Goedemiddag. Ook actief hier in, uh, in de boomtak? Ja, om te proberen de, de boomtak open te krijgen, dat de een week kan draaien. Dan moet je met z'n allen de schouders eronder? Allemaal de schouders eronder. Wat moet er allemaal gebeuren? Eerst is heel de boel gepoetst. En dan uh, voorraad aanvullen. En dan kunnen we starten. De vrijwilligers zijn er al. Dus we willen meer en een goed bestuur. U heeft er wel vertrouwen in? Zeker weten, we gaan het halen. Bardienst te draaien is vooral een kwestie van mankracht. Maar de grootste uitdaging voor de wijkbewoners is het beheer van het buurthuis. Realiseert ook wijkraadvoorzitter François van der Brugge zich. Er zal een heel hoop nieuwe verenigingen in moeten, zodat het echt vol komt zodat uh, de huur ook opgebracht kan gaan worden. Want u hebt ontzettend veel ruimte. Hè? We zijn hier alleen ja. nog in de grote zaal beneden. Ja. Maar uh, het gebouw is nog veel groter. Ja, we hebben uh, totaal iets van 14 of 15 ruimtes. Uh, een aantal vergaderruimtes. En de rest uh, een schilderruimte. Wordt dat een beetje efficiënt gebruikt? Ja, we krijgen steeds meer aanvragen. Dus het begint weer helemaal op, uh, op gang te komen. Voor het beheer van buurthuis in de boomtak is een aparte beheerstichting in het leven geroepen. De kerstverse penningmeester Rob Lus en vicevoorzitter Kees van Dijk... zitten aan een van de tafeltjes met een boel papierwerk voor de neus. En nou zijn we met de KPN bezig om te kijken of we hier uh, televisie kunnen houden en uh, telefoon kunnen houden. Dat is wel belangrijk. Hè? Tegenover hen zit Leni Donkers, die als manager van welzijnsorganisatie De Twern... tot voor kort verantwoordelijk was voor het beheer. Ik ben eigenlijk de telefoon aan het overdragen. Maar wij kunnen die vanuit het werk niet zomaar opzeggen. We kunnen wel opzeggen, maar dan krijgen hier de boomtap niet hun eigen nummer weer terug. En dan moeten we dus ja, een overdracht op deze manier regelen. Dat is een van die vele kleine dingetjes en grote dingen die geregeld moeten worden. Want het is ja. nogal een klus hè, om even voor vrijwilligers om even zo'n buurthuis over te nemen. Lijkt mij. Ja, je moet hier gewoon een heel gebouw gaan exporteren. En exportatie houden in ja, zeg maar het hele bargebeuren. Maar ook het hele onderhoud en alles van het gebouw. En je moet ook afspraken kunnen maken. ...met beheer, wanneer de openings en sluitingstijden. en Ik vind het heel knap, moet ik zeggen, wat hier nou gebeurt. Dat zelfgewilligers van de wijk zeggen, wij gaan het overnemen. Ja, dat ze dat zeggen. Maar u, u ziet ook wat ze tot nu toe aan het doen zijn. Geeft dat vertrouwen? Ja, wel dat geeft voor mij geeft het vertrouwen wat ze zijn. En doen ze werken keihard. Je stelt je wel de vraag, is het mogelijk? Lukt het de mensen om het financieel rond te krijgen? Kunnen ze het financieel rondkrijgen? Dat is de meest spannende vraag voor het komende jaar. Want de huur die de wijkbewoners moeten betalen aan de gemeente is fors. Hoeveel kost dit gebouw ook weer per jaar? 40.000 euro. Hoeveel? 40.000 euro. Pardon. Ja. Plus uh, 10.000 euro ongeveer aan energiekosten en andere toestanden. En nog eens 10.000 euro borgde deze dierbare gemeente van ons vraagt. Zo, dat komt dan nog bovenop die 40.000. Ja, want... Zo... Dus je moet maar even 60.000 euro komend jaar ophoesten. Uh, ja, daar komt het op neer. En dat houdt ongeveer in dat we per week ongeveer 1000 euro netto over moeten houden. Dus, en hoe gaat u dat doen met de pet langs de deuren hier in de wijk? Als dat zou helpen, zouden we dat inderdaad doen. Of een sponsorloopje. sponsor We zijn ook bezig mee sponsoren te zoeken en dat lukt vrij aardig. Bedrijven zijn we bezig, maar ook gewoon grote stichtingen, eh, banken, alles wat maar, maar eventueel rinkelt aan geld. U bent de man van de cijfertjes, ja. ziet u het goed komen? Ja, ik heb er heel veel vertrouwen in. Hoeveel van die 60.000 heeft u al binnen dan? Op dit moment nog niet heel veel. Maar... Het moet wel beginnen, hè? Veel toezeggingen. Veel toezeggingen, inderdaad. Ja, minimaal 22. Dat is een goede start. Het is een goede start, inderdaad. Maar het leeuwendeel van de inkomsten zal uiteindelijk moeten komen uit de verhuur van de verschillende ruimtes in het gebouw. We hebben ongeveer negen lokalen die we kunnen verhuren. En loopt dat een beetje? Dat loopt uitstekend, kan ik wel zeggen. Daar komt een, een glas in lood cursus. Komt Daar komt een, een cursus Tiffany. Dat is dan ook iets in die, in die geest. Een tafeltennisclub uh, voor blinden. Dus dat is wel even uniek. Dat is bijzonder. Ik zie het, ja. Dat... Boven heb ik een, een mooie dansruimte gezien ja, met daar spiegels. Is, daar wordt uh, yoga gegeven, daar wordt uh, volksdansen gegeven... daar wordt uh, judo gegeven eventueel. En we krijgen daar nog... Al die, al die verenigingen dragen bij aan uh, de huur. Ja. ja, en de horeca. De bar... Die brengt natuurlijk ook, er zitten ook een leuke ding op. En we gaan ook uh, zoutjes verstrekken. En die gaan we ook extra zout maken. Dus dan komt er nog meer om te zetten. Dan krijgen de mensen meer dorst. Ja, ja nou, het, het is in één keer duidelijk zoiets. Hè. Aan ondernemingszin is geen gebrek bij het nieuwe bestuur, zo te horen. En dat is ook de vaste bezoekers van het buurthuis opgevallen. Het is allemaal wel actiever. En uh, er gaat wat weer meer leven komen in het wijkcentrum. En, uh, in die twintig jaar dat ik hier was, zag ik toch eigenlijk wel het een en het ander allemaal uh, verdwijnen. Misschien is het wel een nieuwe boost om alles weer een nieuw leven te brengen. Het is niet verkeerd uiteindelijk, uh, wat hier uh, ik denk, he, de sluiting en dan nu de herstart. Ik denk het niet, nee. nee. Ook Leni Donkers van welzijnsorganisatie De Twern ziet dat de overname van het buurthuis door de wijkbewoners zorgt voor meer leven in de brouwerij. Door het feit dat de mensen bewust werden dat het buurthuis gesloten gingen worden, zich ook bewust wordt van God, hij hier staat iets waar wij ook van gebruik van kunnen maken, de mogelijkheden dat allemaal. En dat, dat is eigenlijk het feit dat ze het zelf in de handen hebben genomen. Dat is eigenlijk de buurt wakker geschud, ja, wat hier eigenlijk allemaal ja, mee kan. Ja, denk ik wel. Nou, ik denk dat uh, alle steden van Nederland maar moeten gaan bezuinigen op hun buurtcentra. Komt er komt nog wat moois van. Je zou eens kunnen overwegen en je ziet hier welke uit eigen kracht wat een stuk er kan gebeuren. En ook beheerder Kees van Dijk en wijkraadvoorzitter Frans Val van der Brugge zien de voordelen wel van de nieuwe situatie, ondanks de vervelende aanleiding. Ergens eh, door het korten op de, de, deze, situatie, deze financiële situatie zijn we wel actiever geworden en gaan we wel de ogen open en gaan we werken. We moeten werken voor ons geld en we krijgen het niet zomaar op een dienblad aangeboden, dat Alleen had het niet zo rigoureus re moeten gebeuren. Men had ge het of meer termijn moeten geven om het uh, te realiseren. Als ze hadden moeten zeggen, we gaan het afbouwen. Het eerste jaar krijg je 10.000 minder, het tweede jaar 20.000 minder. Daar kun je naartoe werken. Want ze hebben u wel erg voor het blok gezet, hè? Ze hebben ons in november gewoon voor het blok gezet. Van het is, uh, je krijgt een half jaar de tijd. In een half jaar de tijd moeten ze het zelf maar voor elkaar zien te boksen. Lukt dat niet, dan gaat het sl slot erop. En is het einde verhaal. En het is dus gewoon te kort. Toch lijkt het te lukken hè? Omdat wij hier een goede wijk hebben met vrijwilligers die er schouders er allemaal onder zetten. Met de veerkracht in de samenleving zit het hier wel goed in de, de Noordhoek. Ja, dat durf ik rustig te zeggen. Dat zit gewoon heel goed hier. Deze wijk die bruist van de creativiteit en van de ideeën. Ik bedoel, we hebben gisteren hier dat rookvoorziening hebben afgebroken. Komen negen mensen komen zo even vlot helpen. In een uurtijd zijn ze hier. Nou, de, de, de, de, waar tref je dat nog aan? En kom over vijf jaar maar eens terug hier, dan zul je op handen gedragen worden. Zo, zo leuk zal het hier zijn dat we hier komen wonen. Morgen in het derde en laatste deel van deze serie over vrijwilligerswerk, aandacht voor vrijwilligers in verpleeg- en verzorgingshuis Vredenburg in Rijswijk. Met de vraag hoeveel verantwoordelijkheid mag je een vrijwilliger in de zorg eigenlijk geven? Van Bavel. hey hey hey. Nieuws van dichtbij. Goeiemidje. Hij is de meest gezochte terrorist ter wereld, maar kan in Amsterdam gewoon met het openbaar vervoer. Uw supporters krijgen meer vrijheid bij Utrechtse Riedm. Die vinden het fantastisch. Waterskieën niet achter een speedboot, maar aan een lijn boven het water. Dan gaan we nu naartoe, maar ik moet natuurlijk wel scoren deze keer. Nieuws van dichtbij. MK, mooi in de zomermaanden. Op dit tijdstip elke dag onze oren spitsen in de regio. Collega's van regionale omroep of regionale krant vertellen ons wat ze aanspreekt in het nieuws dicht bij hun huis. En vandaag horen we wat er speelt in Groningen, Noord-Holland en in de regio Rijnmond. We beginnen in eh, Noord-Holland bij Aart van Eldik. Goedemiddag Aart. Goedemiddag Thijs. Waar ben jij op mee bezig? Nou, uh, Noord-Holland heeft een uh, probleem, uh, vooral in Alkmaar... wat betreft uh, de prostitutie, de achterdam daar, de hoerenbuurt... die moet uh, ernstig uh, inkrimpen. Oh ja, maar zit dat is vorige uh, week ook landelijk in het nieuws, hè? Ja, precies. Toen uh, bepaalde de Raad van State... dat daar 92 ramen van prostituees dicht moeten. Nou, Dat is vervelend voor uh, die dames en, uh, en hun klanten. Maar nu blijkt dat ook vervelend te zijn voor ondernemers die daar omheen zitten. Um, want die verkopen heel veel, vooral Oost-Europese producten... omdat daar heel veel dames uit Oost-Europa uh, Oost werken. En uh, ja, die komen daar regelmatig winkelen. Uh, laten we even luisteren wat die dan allemaal kopen... Nou, wij zien hier onder andere augurkensoep en uh, zure mayonaise natuurlijk en uh, rode bietensoep, En uh, wat hebben we hier nog meer? Kokosmelk en uh, polmonade, polmongrade, vruchtendrank. En dat is een onderdeel van onze Europese afdeling binnen de sigaarwinkel. Ja, augurkensoep, rode bietensoep, dat wordt er straks allemaal uh, niet meer verkocht. Uh, dit was een meneer die heeft ook een, een, een sparretje om de hoek bij de Achterdam. Dat is uh, die hoerenbuurt. En die zijn daar speciaal gaan zitten ook, oh, juist omdat daar zoveel mensen komen. Niet alleen dus uh, die prostituees, maar ook die klanten. Ja, en uh, ze zijn daar bang voor, uh, voor fors omzetverlies. Maar die augurkensoep en die rode bietensoep, die is speciaal, heeft hij in zijn assortiment vanwege die prostituees om de hoek? Exact, want ik weet niet hoe vaak jij augurkensoep of uh, zure mayonaise uh, gebruikt. Maar Volgens mij heb ik, ik dat nog nooit gedaan. <laughs> nee, ik zelf ook niet. Uh, nee, dat schijnt dus typisch te zijn voor uh, de Oost-Europese landen. Uh, de dames zijn er gek op en uh, ja, dat gaan ze dus niet meer kopen. Nou denkt die man niet dat het hem uiteindelijk de kop zal kosten. Hij verzint wel weer wat anders... Maar eigenlijk hopen de ondernemers daar in de buurt van de Achterdam... dat de prostitutie daar wel blijft. Het zorgt voor leven in, in de buurt. Uh, de buurt is ook enorm opgeknapt. Er zijn allemaal nette terrassen gemaakt. De stenen zijn rechtgelegd. Dus de prostitutie daar uh, geeft de buurt eigenlijk ja. heel, veel, uh, heel veel aanzien. Het is heel, veel, heel goed voor de buurt, zegt die ondernemer... die natuurlijk wel geld wil verdienen. Kijk. Aard van Eldik, vanuit uh, Noord-Holland. Dankjewel. We gaan gauw door naar Groningen, naar uh, Radio Noord. Remy van Mannekes, goedemiddag. Goedemiddag, Rijs. Waar hebben jullie het al over? Nou, bijvoorbeeld over de straatmuziek. Dat is uh, op zich heel erg gezellig, denken veel mensen. En veel winkelende mensen vinden dat ook. Maar winkeliers vinden dat vaak helemaal niet gezellig. En dat geldt ook voor een aantal andere mensen. D66 in de stad Groningen heeft nu een onderzoek gehouden... onder alle winkeliers en ook uh, winkelend publiek. Wat ze nou vinden van die straatmuziek... blijkt toch wel dat er veel ergernis is... Ook in andere steden komt dit voor. En nu wil D66 in de stad Groningen allerlei regels opstellen... waar die straatmuzikanten dan aan moeten voldoen... Bijvoorbeeld willen ze een, uh, ja, een soort X-factor uh, organiseren. Ja? <laughs> al die, al die uh, straatmuzikanten moeten zich dan inschrijven en aan die audities meedoen. En de beste straatmuzikanten krijgen dan de beste plaatsen in de stad. Een andere maatregel is bijvoorbeeld dat ze slechts 15 minuten mogen spelen op een bepaalde plek. En dan weer vlug door moeten naar een andere plaats, zodat het toch die winkeliers minder overlast uh, veroorzaakt. Ja, er zijn ook bijvoorbeeld uh, dingen die je kunt verzinnen dat uh, hele goede straatmuzikanten minder uh, hoeven te betalen voor een vergunning. En sommigen die er helemaal niets van bakken, ja, die mogen gewoon niet spelen. Er <laughs> ja, zijn allemaal alle, alle reacties opgekomen. Bijvoorbeeld van de bekendste straatmuzikant hier in Groningen, dat is Motti. Hij speelt al jaren op straat en iedereen in Groningen kent hem ook... want hij staat heel vaak in de Herenstraat. En hij staat inmiddels daar ook met zijn zoon. En die is eigenlijk best wel een beetje boos over dit hele gedoe. Hij zegt, ik ga sowieso niet meedoen met die audities. Daar ben ik eigenlijk te groot voor, maar hij wil wel de, in de jury zitten. Okay, dat dan dat dan, ja. Ja. En is het zo'n breed debat dat je inderdaad verwacht dat de maatregelen zullen volgen... of is het een klein debatje wat na de zomer weer voorbij is? Nou, het is natuurlijk een beetje zomertijd. Reces voor al die politie, politieke partijen hier in de stad Groningen. En ze komen niet voor niets nu, denk ik, met, met dit onderwerp. Alhoewel ze het wel op de agenda willen van de raadsvergadering van de stad Groningen in september. Ze hebben namelijk een initiatiefvoorstel geschreven, een compleet uh, rapport erover... en willen dus echt deze maatregelen wel, uh, wel door de gemeenteraad krijgen. Nou, dat moet dan na de zomer blijken. Goed, dan gaan we met jou afwachten wat er dan van komt. Remi van Mannekes vanuit Radio Noord, dankjewel. Wij gaan door naar uh, Rijnmond, naar uh, de studio van Radio Rijnmond... en daar zit Ruud de Boer. Goedemiddag. Dag Thijs. Wat doen jullie daar zoal? Uh, ja, Johnny Hoes. Er gaan stemmen op om uh, een beeld te laten maken... of in ieder geval een uh, vorm van een eerbetoon... aan uh, de overleden zanger en uh, producent op Katendrecht. Want daar is hij geboren, zoon van een uh, zeeman... In 1917 op het Plein En daar waren heel veel zeemanskroegen te vinden. En dat heeft ook de basis gelegd voor zijn smartlappen waar hij zo later mee beroemd werd. En wie wil er een standbeeld voor hem? Ja, die stemmen gaan op. Dat, is, dat klinkt een beetje vaag. <laughs> er ja. uh, is niet echt wou, die iemand zeggen. die zich heeft uitgesproken. Maar uh, uh, uh, onze verslaggevers heeft uh, daar in de buurt uh, nog wat uh, oude bewoners... Uh, uh, weten te polsen en die zouden een beeld van Johnny Hoes wel zien zitten. Want Johnny Hoes is natuurlijk wel vrij snel uh, uit Rotterdam vertrokken... Uh, richting het zuiden van het land waar hij natuurlijk uh, zijn grootste succes heeft geproduceerd, in Weert. En daar zal hij ook worden begraven. Ja, en uiteindelijk uh, zal de gemeente het moeten beslissen waarschijnlijk, of het er komt of ja, niet. Ja, natuurlijk moet de gemeente beslissen. We, de, we hebben ook gesproken met Annie de Reuver, die later ook nog voor Johnny de Hoes heeft uh, gewerkt. Zij is zelf zangeres uh, geweest en ook platenproducent... maar ze heeft toch nog zeven jaar uh, voor Telstar gewerkt... Ja. En uh, zij heeft ooit een weddenschap met, uh, met Johnny uh, afgesloten... van uh, ik ga als eerste. Nou, Johnny is dus als eerste gegaan. Zij is in hetzelfde jaar geboren, in 1917. Mm -hmm. Maar die hebben we gesproken en die zei... ja, de gemeente moet dat maar betalen. Betalen dus, ook, ja. Ja. En, <laughs> die en betalen. ja. En betalen. Ja. Nog dus meer dus nieuws uh, bij jou? Ja, uh, in, uh, ja ik noem het altijd onder het kopje lokaal leed. Maar daar zijn we dan een regionale omroep voor. Mm -hmm. uh, bewoners in hardingsveld die zijn helemaal radeloos uh, in de strijd tegen het water. Is toch een beetje vreemd, want uh, we zouden toch denken dat Nederland inmiddels wel de strijd uh, tegen het water heeft gewonnen. Maar niet in hardingsveld giessendam want bewoners hebben hun huizen staan op het laatste punt in die gemeente, achter de dijk. En de riolering kan de vele neerslag niet aan. En ze hebben het idee dat door de bebouwing van de polder hun huizen, waar nu industriepanden op staan... dat het water daar ook niet snel genoeg weg kan. Oké, okay, nou, vroeger vroeg, vroeg liep het dan weg in die polder, zeg maar. Ja, dat, en, en wat de gemeente ook zegt, en ook uh, waterstaat... ja, het klimaat is aan het veranderen. Er valt steeds meer naar beneden. Nou, die bewoners zijn echt helemaal uh, radeloos. Uh, mm. De gemeente kan vrij weinig doen, ze hebben wel goede... Uh, gesprekken met, uh, met, met de gemeente, maar ook met het waterschap. Maar ze zeggen, ja, we kunnen weinig doen. Uh, er zijn wel allerlei noodmaatregelen genomen. Eigenlijk zou volgens de burgemeester uh, van hardingsveld dan het beste zijn om de huizen op te krikken. Maar dat is een hele dure gaf. Oeh, ja, dat gaat niet vertellen. En gaat het om veel huizen? Is het een groot, groot blok? Het is wel een flink blok. En de bewoners hebben ook de handen bij elkaar gestoken. Dus ze zijn al sinds 2005 met deze problematiek bezig. En hoe op te lossen. Een klein kritiekpunt dat de bewoners krijgen is dat ze destijds een collectieve aanschaf van waterpomp is aangeboden. En dat ze daar niet op in zijn gegaan. En nu zitten ze dus letterlijk in het water. Oké, ja, inderdaad. Goed, dankjewel. Veel sterkte daar. Ruud de Boer, Radio Rijmond.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 met something in the water. Dit is de dag, zit erop voor vandaag. Ik wijs u nog even op onze website. Dit is de dag.nu. Daar kunt u uh, de gesprekken van vandaag terugluisteren. Bijvoorbeeld de reactie van Telegraafjournalist Jaap de Groot op het nieuws van gisteren dat Johan Kruijf het in zijn column in de Telegraaf niet meer over Ajax zou gaan hebben, daar klopt helemaal niets van, zei Jaap de Groot vanmiddag in onze uitzending. Zometeen is het tijd voor Villa VPRO. Met G Jochem Scher. Goedemiddag. Hallo Thijs. Hoe gaan je het over hebben? Nou, waar je op kon wachten, natuurlijk, Thijs, is, uh, en dat is ook snel gebeurd, dat is het leggen van een relatie tussen de ideologie van de Pvv. En en het bloedbad in Noorwegen niet door politici, want die nemen pijlsnel af, afstand van die gedachten. Neem Boris van der Ham, die het die idiote reflex noemde, maar commentatoren. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. En in ons politieke panel, om half, om eh, na vieren... dan gaat het over de opvallende rekenfout van premier Rutte. En die rekenfout die betreft wat het ons gaat kosten om financieel, Griekenland financieel uit de stroom te halen. Maar nu is het nieuws met Renate Evers. Radio 1. In het Maastad Ziekenhuis in Rotterdam zijn opnieuw twee mensen overleden... die besmet waren met een multiresistente bacterie. Of die besmetting ook de doodse oorzaak is, staat overigens nog niet vast. In het Rotterdamse ziekenhuis zijn 78 mensen besmet met de multiresistente bacterie... en 27 patiënten zijn overleden. In de Amsterdamse Diamantbuurt zijn nog steeds problemen met een groep criminele jongeren... Volgens burgemeester Van der Laan zijn ze verantwoordelijk voor meer dan 260 diefstallen, overvallen en bedreigingen. En na twee jaar zijn de problemen nog altijd niet onder controle. In Londen is de uitvaart van Amy Winehouse aan de gang. Er zijn zo'n 200 genodigden bij de plechtigheid, onder wie vriendin Kelly Osborne. De zangeres die 27 was, werd zaterdag doodgevonden in haar huis. En in het zuiden van Marokko is een transportvliegtuig tegen een berg gevlogen... en daarbij zijn 78 militairen om het leven gekomen. Drie inzittenden raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vlak voor de landing op een luchtmachtbasis. En tot zover het nieuws van dit moment. ABB Verkeersinformatie. Er staan files op de A2 bij Utrecht richting Den Bosch... voor Nieuwegein, drie kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Op de ring van Amsterdam, de A10 West... staat voor knopend watergasmeer, drie kilometer... Dan komt er een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Op de A20 bij Rotterdam richting Hoek van de Holland verknoopt het Kleinpolderplein 5 kilometer. Dit is Radio 1 VPRO. Villa VPR. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u op deze zender Radio 1. Na vier uur ons eigen politieke vragenuurtje. Want de Kamer is dan wel met recess, maar de wereld niet. En vragen zijn er altijd en te over. Bijvoorbeeld over de politieke reacties op de aanslagen in Noorwegen. Maar ook, en daar had Gerrit net ook al even over... de rekenkwaliteiten van onze premier. Hoe kan het dat hij zich zo'n kleine 50 miljard verrekent... Als het gaat om de financiële steun aan Griekenland, Ger... Ja. wij leggen hen dat voor, maar hij had er al een beetje een idee over toch ook? Dat ja, moet een binnenlandse aangelegenheid zijn. Ja, en je kunt je afvragen natuurlijk wat sommige mensen ook doen... of dat wel een rekenfout is of er niet een trucje achter zit... die dan natuurlijk mislukt is. Ja. Want, want, ja, maar ja, wat voor... zou het kunnen, kunnen zijn? Dat gaan we aan ze vragen. Zo is dat. En daarvoor zometeen een goed gesprek... over de vraag of de rechtse islamretoriek van Wilders... mede voedingsbodem is geweest voor de daden van Anders Breivik. En als dat zo is, wat dat dan betekent voor de toekomst van de PVV. Of eigenlijk meer van hoe de PVV zich in de toekomst moet uitgaan laten. Wilt u uw mening kwijt over deze zaken? Ga dan naar villavpro.nl. The Next One Living van Big Talk. En dat is de hobbyband van de, uh, van de drummer van de Amerikaanse groep The Killers. En hij heet Ronnie Vanucci. Ronnie Vanucci. Goed, je kon erop wachten. Wachten op het moment dat Geert Wilders en zijn PVV bij de aanslagen in Noorwegen werden betrokken. Ging het gedachtegoed van Breivik niet terug op hetzelfde als dat van Wilders? De sociaal-democratische elite in Europa heeft de deur opengezet voor een mosliminvasie. Moslims die niet komen om te integreren, maar om de boel over te nemen. De christelijk-joodse traditie in West-Europa dreigt vernietigd te worden. Dat is het een beetje in een nutshell. Volkskrantcolumnist Dirk-Jan van Baar concludeert vandaag in de krant. Breivik heeft Wilders nog niet de mond gesnoerd. Maar de PVV-leider zal voortaan wel een toontje lager moeten zingen. Hij is hier. En dan de telefoon Bartjan Spruit... en hij is publicist en directeur van een conservatieve denktank... de Edmund Burke Stichting. Meneer Van Baar, is, is het niet hele linker soep... om de PVV in verband te brengen met Noorwegen? En misschien is het nog wel linker... dan het verband te leggen met Nazi, Duitsland en NSB... wat in het verleden wel eens gebeurd is. Uh, het zal ongetwijfeld linkse soep zijn, hoe het het doen. <laughs> nee, maar ook link. Heb je getwijfeld? Uh. Heb je gedacht van, moet ik dit eigenlijk wel opschrijven? Nou, eigenlijk helemaal niet. Want het dringt zich als het ware vanzelf op. En naar mijn idee ook bij de uh, PVV zelf. Want ja. Wilders was natuurlijk uh, in... Even kijken, op zaterdag had hij al een verklaring afgegeven... waarin mm -hmm. hij liet weten dat uh, hier met een psychopaat uh, van doen was. En dat hij uh, helemaal op geen enkele manier... Ja. Uh, in verband kon worden gebracht met de dingen waar Wilders voor staat. Dus ja. daarmee... Geef je eigenlijk zelf al aan dat je zelf toch ook uh, al verwacht. vreest. Mm -hmm. ja, en al anticipeert waarschijnlijk op de mogelijkheid dat links... want daar mm -hmm. hebben we het natuurlijk ook over. Jullie zijn trouwens ook links. Is dat zo? Ja, linkse media. Uh, dat die dat uh, verband natuurlijk gaan leggen. Maar blijkt dat uit? Uit de uh, statuten van de VPRO? Eh... Uh, nou, het, is het feit dat we hier zitten waarschijnlijk. ...vrijzinnig protestants geweest, maar die uh, kringen staan ook uh, als uh, links bekend. Ja. Hey, heel dat duidelijk dat daar dus politieke munten ja. uitgeslagen zouden worden. De, daar gaan we het zo over hebben. Eerst even, want niet iedereen heeft waarschijnlijk jouw column gelezen vanmorgen in de Volkskrant. Het was nog, geen column hoor, het was gewoon een... een uh, commentaar. Een, een, zo, ja. Ja, ja, een nee. idee. Uh, whatever. Maar zet even je gedachtegang uiteen. Oh, ja. Nou, er staat eigenlijk heel veel in, trouwens, heb ik al gemerkt. Maar... Jawel, maar er is een rode daad eh, Eigenlijk is het zo dat, eh, naar mijn idee, niet volstaat om dit als de daad van een gestoorde te zien. Hè, mm -hmm. Want de man was natuurlijk, had wel wat losse draadjes in zijn hoofd. Maar die heeft hij op een explosieve wijze bij, tot elkaar gebracht. Een enorme knal. En hij heeft natuurlijk ook eh, laten blijken al, uit dat manifest van 1500... Bladzijde en uh, ook de organisatie en de planning van de daad... dat de man natuurlijk niet gek is in maar... de zin van... Uh, je moet een bepaalde intelligentie en een bepaalde discipline aan de dag kunnen Dat een sluit natuurlijk jammer genoeg om... het ander niet altijd nee, uit. exact. Maar uh, dat maakt natuurlijk ook duidelijk... dat je hier met iets te maken hebt... wat uh, uh, niet zomaar als een geïsoleerde daad kan worden afgedaan... maar wat ook bepaalde politieke consequenties heeft. We weten alleen nog niet precies welke. Maar het feit dat iedereen nu al... toch in de richting van Wilders wijst... laat zien dat er consequenties... voor het debat in Nederland zijn. En dat heeft ook te maken met het feit... dat het in Noorwegen is gebeurd. Zo'n braaf, sociaal-democratisch landje. En dat ook de sociaal-democraten... het directe doelwit van deze actie zijn geweest. Bart-Jan Spruit, goedemiddag. Hallo. Hallo. Hoor, hoor, kun je het allemaal horen? Ik hoor jullie wel hoor. Oké, okay. oh, nou ja. wij jou nu ook. Wij in elkaar, want uh, we, we kennen elkaar. Je doet regelmatig mee in panels van ons. Ja. Um, uh, van Baar zegt al het feit dat, dat Wilders vrij snel reageerde... duidt er wel op dat hij uh, iets verwachtte. Die reactie van Wilders. Uh, heeft, uh, heeft die reactie je verbaasd? Ik bedoel eigenlijk de beknoptheid ervan... De Afdeling walging die hij uitspreekt. En, en dat is het. Nou ja, zaterdag was het de walging. Vanochtend zegt hij uh, ervan te walgen en probeert hij iets inhoudelijker op de zaak in te gaan. Maar lijkt het je afdoende? Nee, dat denk ik niet. Uh, het is allemaal erg kort. En het zou denk ik, beter zijn, uh, gezien de discussie die uh, vandaag losbarst... en waarschijnlijk nog wel enige tijd zal aanhouden... dat, dat hij... Uh, of een groot opiniestuk zou schrijven, of een interview zou geven, of hoe dan ook, zich, zich nader zou verantwoorden. En, en, en wat dan de aard van die verantwoording moet zijn, en waarover hij zich zou moeten verantwoorden, is dan vraag twee. Maar als er zoveel discussie uh, op loskomt over zeg maar, de consequenties van die vreselijke gebeurtenissen van afgelopen vrijdag voor het politieke debat in Nederland waarin jij dan he, als Wilders de hoofdrolspeler bent... dan vind ik dat je er niet van af kunt maken met een tweet... en een persbericht van een half A4'tje. Nou, je, je noemt zelf het woord verantwoording, Bartje Spruit. Uh, uh, uh, waar zou hij wat jou betreft verantwoording precies over moeten afleggen? Ja, nou, kijk... Ik vind, uh, meneer Van Baar, ik, ik heb ze een stuk vanmorgen geleden en ik hoor hem zojuist uh, bij jullie aan het woord. En uh, hij, hij zegt: ja, die, uh, Breivik was niet dom. En het, wat hij heeft gedaan heeft consequenties voor het politieke debat. Maar wat, wat, hey, we moeten het eigenlijk eerst eens hebben over de vraag: waarin zou nou precies die eventuele medeverantwoordelijkheid van Wilders bestaan? Hm. Het is te makkelijk om te zeggen: van ja, Breivik citeert hem, hij citeert heel veel bronnen. En Wilders dus heeft natuurlijk wel gelijk wanneer hij in die persverklaring zegt van... ...ja, die man, die, uh, hij wil ook samenwerken met Al-Qaeda. Hij wil uh, steden opblazen, hij droomt van ridders die zichzelf mutileren. Hij wil... Uh, Karadzits is een held, dat, ja, dat, daar heb ik allemaal niets mee te maken. Dus het is een mengelmoesje wat meneer uh, Breivik op internet bij elkaar gesprokkeld heeft en dat, dat is zijn nieuwe levensfilosofie geworden. Maar er, is ook maar, een, er zijn dingen waarvan ja. u ook zegt, of waarvan jij ook zegt uh, Wilders kan er niet zomaar van afkomen. Er ja. zijn bepaalde dingen waar hij inhoudelijk zich misschien wel op zou moeten verantwoorden. Ja, nou, wat, wat, wat volgens mij, als je er goed over nadenkt, van wat is nou eigenlijk... Het meest problematische aan uh, de bijdrage van Wilders geweest. dan is dat. Hè, uh, jullie vat het mooi samen aan het begin van de uitzending. van. Je hebt Europa, dat was een mooie joods-christelijke beschaving. Er is. Uh, de islamitische kolonisten zijn gekomen. en links heeft dat allemaal maar toegelaten. zelfs gefaciliteerd. vanuit de behoefte aan stemvee, zo heet dat dan bij Wilders. Hm. En. Hij wil dus, uh, het, dat is zeg maar het apocalyptische visioen dat hij steeds heeft geschilderd. En hij heeft er steeds bij zegt, het is vijf voor twaalf. Maar hij heeft er ook steeds bij gezegd eigenlijk... Uh, dat er geen politieke oplossing is voor dit probleem. Hij zei, uh, Cohen die is hopeloos naïef met dat theedrinken. De tweede methode van, uh, van andere mensen die zeggen, ja, er is wel een probleem... en je moet dus... Uh, de wet handhaven en je moet scherp debatteren, want uh, het gaat allemaal niet, komt allemaal niet vanzelf goed. Je moet er wel wat voor doen om ervoor te zorgen dat ook de moslim-immigranten in de Nederlandse samenleving integreren. Dat heeft hij altijd hopeloos naïef genoemd, want, zei hij, de islam is zo wezensvreemd aan onze samenleving, dat is en blijft onverzoenbaar. Dus er is geen politieke oplossing voor een levensgrote bedreiging die op ons afkomt, dan moet je, als dat zo is... en als je dat gelooft, en wilde zegt in ieder geval dat hij dat gelooft... dan moet je er misschien ook niet gek van opkijken. En ik denk dat dat het punt is wat hier een belangrijke rol heeft gespeeld. Wanneer mensen aan niet-politieke, buitenpolitieke oplossingen gaan denken. Zeker wanneer dit soort waanvoorstellingen zich nestelen... in, in het hoofd van... Uh, intelligente individuen als die meneer Breiviek die uh, op een zolderkamertje achter zijn computer droomt van ridderlijke idealen en uh, misschien een soort romantische waanvoorstelling gaat denken dat hij, anders Breiviek, ook geroepen is om uh, in dit laatste der dagen een, een, een daar te stellen en Europa wakker te schudden en mm -hmm. te redden. Ja. Dat Jan van... krijg je wanneer je dat, dat heeft het, het de politiek gedaan, volledig kwijt bent. Dirk-Jan van Baar, uh, uh, uh, Bart-Jan Spruit zegt nogal wat. Uh, je... Ja, ik ben een beetje verbaasd over zijn uh, kijk op Wilders... in de zin dat Wilders nooit een politieke oplossing uh, zou hebben uh, geformuleerd. Ik, bedoel, ik ben daar nog over aan het nadenken wat dat nou precies betekent. Als dat zo is, zegt Bart-Jan Spruit eigenlijk ook dat het een figuur is. Want in principe is het toch zo dat Wilders altijd geprezen is voor het feit dat hij eh, de drie de vraagstukken van de drie i's de islam, de integratie en de immigratie, dat hij die mede met Pim Fortuyn hè, hij is eigenlijk de erfgenaam van Pim Fortuyn op het, de politieke agenda heeft geplaatst. En alleen al het feit dat daarover gedebatteerd wordt eh, en je kunt dan nog de vraag stellen in hoeverre Wilders zelf nou zo'n debatkunstenaar is, maar hij zorgt er in ieder geval wel voor... dat anderen er voortdurend over spreken. En uh, ja, dat heeft zijn politiek effect. Het heeft ook een bepaalde, ik denk ook wel een bepaald vergif... in het politiek debat gebracht. Met name ook die beschuldiging aan het adres van de gevestigde partijen... de sociaaldemocraten, die als een soort mm -hmm. landverraders worden neergezet. Dat zijn inderdaad, uh, dat is het politieke jargon... Nou, dat gaat al uh, de richting van de criminelen uit, zou ik bijna zeggen. Zo hebben we in de jaren dertig, die uh, uh, link mag eigenlijk nooit worden gelegd... maar wordt voortdurend gelegd. Zo werd op een gegeven moment ook steeds over sociaal-democraten gepraat. En dat mm -hmm. doet deze meneer Breivik ook weer. Mm -hmm. Dus het echoot gewoon opnieuw weer rond. Ja. En ook als je het ontkent... Uh, is het daarmee niet weg. He? Je kan je er als het ware... Wilders kan zich er bijna niet van distancieren. Dat is iets nieuws. Mm -hmm. Omdat het zo... Zelfs als hij zich ervan distanciert... ga je denken van ja, uh, het is er al. Ja, Bart-Jan Spuit, ik begrijp jouw ja. verhaal ook. Dat je zegt uh, dat jij een evidente relatie legt. En dat wil hij er niet mee geassocieerd worden, Wilders. Dat hij met een intelligente analyse moet komen... op grond waarvan jouw verhaal nu net niet waar is. Hey, kijk, het is mij uh, in reactie op meneer Van Baar... En natuurlijk ook niet ontgaan dat de heer Wilders afgelopen jaren politiek actief is geweest. Maar wat, wat, wat, wat ik nooit heb gehoord is dat hij, zeg maar, uh, van mening was dat het, de, de grote problemen op het gebied van immigratie en integratie met concreet beleid kan worden opgelost. En hij gedoogt nou toch, bart -Jan. Wat zegt u? Hij zit nou toch in een gedoogpositie en in die ja, zin is, heeft hij zich toch, toch al in de... de... Ja. Ik zou bijna een, een gevestigde positie weten te verwerven... die ook voor het beleid gevolgen heeft. Ja. Ik meen ook, uh, als trouw lezer van jouw columns... dat uh, jij in zekere zin ook altijd zeer sympathiek... tegenover de huidige regering hebt ja, gestaan ja, ja. en die ja. aanpak. Ja. Dus dat is in zekere zin het politieke antwoord van Wilders. Dus ja. ik vind het een beetje vreemd om dat nu ineens nee, zo okay. uh, weg te poetsen. Nee, ik, ik begrijp precies wat je bedoelt. Dan ga ik, mag ik daar even op ingaan? Daar mag je op ingaan. Uh, um... Kijk, want Wilders heeft natuurlijk. in ieder geval in het recente verleden. steeds gezegd. Uh, van. De mensen die problemen hebben. moeten eigenlijk terug naar Marokko. want die, dat past hier niet. Uh, mensen moeten worden. Als je. Uh, heel die de retoriek van die kop voor de taks. was er natuurlijk opgericht om mensen weg te pesten. Nee. Maar da, dat is goed. Oké, okay, dat, dat was zeg maar twee, drie jaar geleden. Ik ben het heel met Dirk-Jan van Baar eens. En daarom was ik deze zomer. afgelopen maanden tot afgelopen vrij ontzettend vrolijk, inderdaad, over dit kabinet. Omdat ik, van, omdat ik meende te zien dat zeg maar, de nieuwe positie van de PVV... als gedoogpartner van dit minderheidskabinet... ertoe leidde dat Wilders die retoriek opgaf. Of dat we dat niet meer uit zijn mond hoorden. Of veel minder uit zijn mond hoorden. En dat zeg maar, uh, het systeem waar hij nu een integraal onderdeel van uitmaakt... hem in zekere zin had gedisciplineerd. En dat hij zeg maar, verantwoordelijkheid was gedragen. En inderdaad, het, het mooie daarvan vond ik... dat, zeg maar, dat er een, een, een zekere erkenning in besloten lag... van zijn bijdrage aan het debat... hoe, hoe grof en vervormd ook misschien de afgelopen jaren. Maar dat ze toch een erkenning lag van... Ja, jij hebt een punt gehad wat wij hebben genegeerd... of niet op hebben durven pakken. En dat is nu zeg maar, een integraal onderdeel van het... Beleid geworden in die bijvoorbeeld in die nieuwe notitie van Donner, die hij een paar weken geleden heeft gepresenteerd. Dus ik dacht, nou, het systeem heeft Wilders omarmd, ingesloten. Dat heeft het systeem versterkt, want ze zijn nu op het gebied van immigratie en integratie veel scherper dan ze voorheen zijn geweest. Prachtig, en hè? dan kan hij wel weer weg. Maar nou kan hij zich in elk geval <laughs> nog wel zo uitlaten over Griekenland en de Grieken. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Dat is een heel ander en, en, en, onderwerp. Daarom... Maar daarin is hij toch niet zo gedisciplineerd geraakt? Daarom is het eigenlijk zo jammer. Uh, uh, zeg maar, uh, de, de, de, de, de gebeurtenis op zich is natuurlijk verschrikkelijk. Maar is, is het ook zo jammer dat de consequenties voor het politieke debat in Nederland dan waarschijnlijk zijn... dat die nieuwe consensus die ze geleek af te tekenen... nu weer doorbroken wordt door een nieuwe... Uh, Periode van polarisatie. Ja, nou, dat weet ik, niet. Dat, heeft dat, dat heeft Wilde ik. Dat heeft Wilders zelf nemen. in de hand. Hij Tuurlijk. kan nou laten zien uh, dat hij tot bezinning is gekomen, als je dat zo wil uh, noemen. Ja, en, ja. Uh, daar, uh, maar daarmee is Wilders de oude Wilders niet meer. Hè? Ik bedoel, ja. hij scoort natuurlijk ook voor een groot gedeelte, omdat hij allerlei onderbuikgevoelens. Nee. Uh, dat woord mogen we toch wel gebruiken. Maar Dirkje van Baar, even, uh, even ingaand op, een, op ja. een, co een concrete opmerking je laatste, in het laatste gedeelte van je stuk van Morgen in de Krant. Hè. Uh, de obsessies en vijanden van de dader, dus die breif ik, hè, dat is dan de islam, de multiculturalisme, eh, cultuurrelativisme, het marxisme ook nog en links in het algemeen, dat die wel erg angstig, dicht en angstig overeenkomen met die gedachten van Wilders. Betekent dat, moet ik daarin lezen, dat hij eigenlijk uh, een bepaalde verantwoordelijkheid voor dit geweld aangevreven kan worden? Ik denk dat de politieke onverantwoordelijkheid onverantwo in zekere zin, uh, zeker voor groeperingen als die van Wilders bestaat. Hm. en Niet alleen voor Wilders, in, in heel Europa is dat zo. En er zit ook een bepaald systeem in. Hè? We moeten het niet als gekken zien, denk ik. Nee. Het is ook niet zo dat uh, al die bewegingen als de ware vinden... en wat er in Denemarken gebeurt. Het is ook niet helemaal vreemd dat het dit in Scandinavië gebeurt. Mm -hmm. Dat is ook nog interessant. Dus er zijn heel veel dingen uh, die je hier aan uh, kunt, mee kunt verbinden. Maar ik denk dat die politieke verantwoordelijkheid... inderdaad, uh, daar draait het om. Veel meer dan het woord schuld. Ja, ook ja is verantwoordelijkheid. Is verantwoordelijk. Maar goed, dan gaat het... Uh, ja, ga Bartjan Spruit, ja. ben je dat eens? Nou, ja... Directe politieke verantwoordelijkheid. Ja, waarom dan eigenlijk? Omdat nou. er een bepaald klimaat is geschapen, waarin dit soort daden. Of in eerste instantie is het nog een daad, maar we weten niet hoe het verder zal echoen. Maar in ieder geval zullen zeker mensen van de linkerkant zeggen, hier hebben wij voor gewaarschuwd. Dit zijn de dingen wat er kan gebeuren. Dit is in feite precies het gedrag. Wat wij voorspeld hebben. En dat uh, zal Wilders moeilijk kunnen ontkennen. Nou, en... Het is eigenlijk de omgekeerde wereld van 2002. Ja. Huh? Toen, toen, zei, toen zei rechts, van kijk eens wat, jullie, uh, wat voor sfeer jullie gecreëerd hebben... waardoor Pim Fortuyn kon worden vermoord. En het zo is geworden met die multiculturele ja. ja. Maar hebben, ja. die verantwoordelijkheid, het gaat natuurlijk dan niet om daden van Wilders en de PVV. Het gaat om woorden, hè, het gaat om retoriek. Daar hebben we net een heel proces over gehad. Ja. Wilders is over alles vrijgesproken. Nu zijn er mensen die zeggen, tuurlijk zijn het niet zijn daden... maar het, is, het zijn zijn woorden geweest en woorden zijn niet onschuldig. Dat zie je nu maar. Het is zijn gedachtegoed, het zijn de woorden die Wilders uit... die sommige mensen uh, uh, uh, gebruiken hè, als bodem om dit soort daden te doen. Dat is nogal wat. Ja, en ik, ik heb net uh, eerder in dit uh, gesprek geprobeerd aan te geven... waarin volgens mij dan precies die, uh, ik zou zeggen... een soort intellectuele medeverantwoordelijkheid mm -hmm. voor wat er is gebeurd... waarin die zou kunnen bestaan. En ik denk dat dat is dat je zeg maar, door uh, zeg maar, heel de problematiek... als een soort... Tijd gebeuren, een soort apocalyps ja. voor te stellen, niet meer uh, te geloven, dat ook te zeggen, in, in, in, in, in politieke oplossing, in beleid, hè, maar dat, dat mensen hier niet passen, niet meer horen, eigenlijk terug moeten, of weggepest moeten worden door uh, die retoriek van die de tax, enzovoort. Ja. Dat je daarmee inderdaad een klimaat creëert... waarin mensen ook kunnen gaan denken aan buitenpolitieke oplossingen. Maar wat zou daar dan de remedie tegen zijn? De rechter heeft net bepaald dat, dat er van alles gezegd en geschreven dat mag worden. Moet nu. De, de, ik geloof dat ik, dat ik dat eigenlijk wel eens ben met Dirk-Jan van Baaij... als ik hem zojuist goed begrepen heb. Dat, uh, dat, dat willen ze zeggen van, nou, dat, dat hij zeg maar, nu als gedoogpartner van dit kabinet... Uh, een verantwoordelijke positie wil innemen, ook met deze gedoogpartners en bijvoorbeeld die notitie van Donnerpas... wil gaan nadenken en concreet wil gaan werken... aan concrete oplossingen voor de problemen die er zijn... Uh, op het gebied van immigratie en integratie. En dat hij dus ik niet wat meer met die allemaal. zware retoriek komt van onoplosbaar... dat past je niet en dat ja. wordt nooit wat... want de islam en het westen zijn onverzoenlijk. Dat kan niet meer. Dat kan niet meer. Hij, hij kan zich niet meer beperken tot uh, uh, uh, gedachten en opmerkingen. Hij moet nu gewoon concreet meewerken aan oplossingen. Dat is ja. wat je zegt. Ja, en ik, ja. Dacht, ik dacht ook dat, dat, we, dat, dat we al op dat spoor zaten... Maar ja, door, door, uh, door deze affaire en door de, de, de discussie die nu losbarst... krijg je weer ja, dat, dat, dat, dat mensen... Kijk, dat Wilders die zit natuurlijk in een groot dilemma... wat, uh, wat Dirk-Jan van Baar net aangaf. Ja. Dat hij zeg maar, als hij, dat, als hij doet wat, wat, wat wij zouden willen... wat, hij, wat ik zojuist aangaf, dan, dan is hij onderdeel van het systeem. En dan, dat heeft waarschijnlijk zware electorale consequenties voor hem. Of juist niet. Het kan ook zijn dat mensen denken van... Toch goed dat hij die verantwoordelijkheid nu aanvaardt. Om, uh, nou ja, het op... is een peiling zondiger geweest. Ik meen van uh, Maurice de Hond. En daar is hij weer eens een zetel gestegen. Dus ik weet niet of dat enige tijd nee. duurt voordat dat doordreunt, zo'n gebeurtenis. Dat was Griekenland. Denk dat was Griekenland. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, okay. Maar een zeteltje is uh, maar een zeteltje. Uh, Wat, wat uh, Bartjan Spruit nu zegt, Dirk-Jan van Baar. En jij zegt zelf in je stuk. Uh, dat uh, Wilders de Mond niet gesnoerd is door Brijvik. maar dat hij wel voortaan een toontje lager moet zingen. Bedoel je eigenlijk hetzelfde, een toontje lager? Niet ja. Geen retoriek, maar gewoon praktische het toontje lager zit hem natuurlijk in het feit... dat hij nu voortdurend voor de voeten geworpen kan uh, krijgen. Een concreet voorbeeld, het woord concreet is lelijk... maar er is nu een heel duidelijk voorbeeld van... Mm. kijk wat er van kan komen. Als je het echt zo heel nadrukkelijk uitspreekt... krijg je overigens wel weer een debat van... Uh, ja ze proberen onze arme Geert te belasteren... Mm -hmm. en van iets te beschuldigen wat hij uh, niet gedaan heeft. Dat kan ook nog gebeuren. Hè? Dat zal mm -hmm. waarschijnlijk deels ook gebeuren, denk ik. Maar de meer... Uh, bedachtzame types, die zullen denk ik wel zien... dat er een uh, bepaald risico nu bestaat. En dat, uh, ja, de, de, dat uh, ook de retoriek van de PVV en de opstelling van de PVV... dat dat uh, consequenties heeft uh, waar iedereen die zich daar ook mee bezighoudt... Uh, op aangesproken kan worden. Ja. En ze zitten daarmee dus in het defensief... waar ze tot vrijdag eigenlijk steeds het debat bepaalt. Ja, Bartjan Spruit, even tot slot, uh, uh, uh, uh, uh, moet je even meedoen, even meedenken. Jij ja, wordt, ja, wordt gevraagd om een speech te schrijven voor Wilders, waarin die zich uh, verantwoordt. Welke lijn zou jij kiezen, als je het zou doen? Maar je doet het, want je doet even mee. Nou, Dan zou ik de lijn kiezen van, uh, jongens, ik heb, uh, ik, ik maak die onderdeel uit van dit kabinet, vier gedoegsten. Ik ben vrijgesproken door de rechter. Die heeft gezegd dat wat ik allemaal heb gezegd dat het nodig is geweest of in ieder geval mocht in een Bepaalde maatschappelijk-politieke context. Dat hebben we nu afgesloten. We hebben nu een nieuwe consensus bereikt. Dat is de wetmatigheid van de Nederlandse politiek. Je mag polariseren. We moeten altijd weer bereid zijn om met elkaar een nieuwe consensus te bereiken. Die consensus was bereikt, zeg maar in dit regeerakkoord... en met bijvoorbeeld de Maar van Donner. Maar dat en dan zou ik zeggen, doen, nu neem ik ook de verantwoordelijkheid. Om met dit kabinet beleid te gaan uitvoeren. En te doen voor die apocalyptische retoriek. Goed. Die ik in het verleden heb gebruikt. Maar dit daar gaat jan wel gebeuren. En Dirk Jan van Baar, hartelijk bedankt. Tot zometeen na het nieuws. Vrijdagavond in Brons met boeken. Mijn vader heeft mij opgericht. Moeder deed daar aan mee. En straks het hemels vergezicht. Hoe zee, hoe zee, hoe zee.